Het Belgische Weerinstituut, KMI, zegt dat er gisterochtend wel een weeralarm is afgegeven voor België. Volgens een woordvoorstel van het instituut was code oranje afgekondigd. Dat is de op één na zwaarste waarschuwing. Er vielen niet alleen vijf doden, ook raakten op het festival tien mensen zwaar gewond. Onder hen zijn twee Nederlanders. Vier andere Nederlanders raakten licht gewond. Na de gebeurtenissen van gisteren is Pukkelpop afgelast.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 De Birmese oppositieleidster Aung San Suu Kyi heeft een ontmoeting gehad met president Thein Sein. Het is de eerste keer dat de twee elkaar spreken. Thein Sein is sinds maart president, toen de militaire machthebbers de macht aan hem overdroegen. Zijn regering staat wat meer open voor de dialoog met de oppositie. Wat de president heeft besproken met de Aung San Suu Kyi is niet bekendgemaakt. Suu Kyi bracht de afgelopen twintig jaar vooral door in de gevangenis en onder huisarrest. Eind vorig jaar kwam ze vrij.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 Hetzelfde is op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knopen Leende Heide en Leende staat 6 kilometer. De rechterrijschok is daar dicht. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad... moet het verkeer tussen de Ketelbrug en Lelystad-Noord over de vluchtstrook. Ook dat heeft te maken met een aanrijding. Nog drukte op de A12 Duitse grens richting Utrecht bij 7 naar 3 kilometer. En tussen Duiven en knopend Waterberg 5. Na een aanrijding op de A16 Breda-Rotterdam bij knopend Zonzeel nog 3 kilometer. Alle rijschok zijn alweer een tijdje vrij en de vakantiedrukte op de A50 Arnhem richting Os... tussen de knopen de Grijshoed en Ewijk 9 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Een hele goedemiddag hier vanuit Café De Kroon in Amsterdam... aan het Rembrandtplein. U bent van harte welkom om hier de uitzending bij te wonen... met Ronald Seurissen... Oprichter en voorvechter van Leefbaar Rotterdam, nu PVV'er in de eerbiedwaardige eerste kamer. Met Dr. Anders P. die produceert namelijk nog dagelijks olleke bollekes en Michel de Jong bundelde die in een boek. Geen aparte les voor jongens en meisjes, dat zegt onderzoeker Gerda Geerdink. Beloon mensen die vandalen verklikken, daarover gaan we debatteren. Pianist Ruben Heinz zag O'Connor in de science-fiction film Super 8. Frits Barend komt langs, de column van Justus Van Oel, heel veel satire. En zoals altijd, live muziek, dit keer René van Bavel. nog viermaal uh, te horen. Wilt u reageren op de uitzending? Dat kan via Twitter, hashtag AvroVML. U kunt mailen, vrijdagmiddag live at En u komt, kunt ons zelfs zien via de website avro.nl slash vrijdagmiddag live. Sinds kort werkt hij niet meer in zijn geliefde Rotterdam, maar in Den Haag. Hij verruilde de bureaustoel van Leefbaar Rotterdam... voor een plechtig groen leren bankje van de PVV in de Eerste Kamer. Hij verkeert nu tussen de crisis van de vaderlandse politiek. Dus is de vraag, blijft het niet lullen maar poetsen? En verruilt hij zijn fortuinhart voor een Geert Wildershart? Onze gast van vandaag, historicus en Eerste kamerlid voor de PVV dus... Ronald Seurzen, welkom. Hartstikke leuk. Hoe we of tutailleren we? Uh, Tutoriëren lijkt mij het leukste. Tutoriëren? Ja. Oké. Okay. Uh, uh, de, de partij, je nieuwe partij, de PVV is volop op, uh, in het nieuws. Gisteren werd bekend dat PVV'er Daniel van der Stoep... dronken achter het stuur een aanrijding veroorzaakt heeft. Lichte schade, niemand gelukkig gewond. Toch heeft hij direct het lidmaatschap van het Europese parlement opgezegd. Terecht? Ja, nou, ik ga, dat is een persoonlijke overweging. En ik denk dat... Uh... Hij voor zichzelf een juiste beslissing heeft genomen. Wat mij betreft, het is toch wel zo dat als je van de PVV bent dat je op eieren moet lopen, dat je extra moet opletten. Ja, want er zijn talloze andere politici ja, met vergelijkbare ongelukjes die gewoon doorgingen. Ja, die zelfs minister worden. Dus, ja. Bijvoorbeeld. Ja. Maar je vindt het al terecht dat hij zegt: joh, dit kan niet. Het is een persoonlijke weg. beslissing en als hij de beslissing neemt, is die terecht. Had je het zelf ook gedaan? Uh, ik ben zo verstandig om niet in die omstandigheid te komen. Ik, ik drink regelmatig en ook wel eens wat te veel. En dan is een taxi toch wel eigenlijk de oplossing. Huh? stap je nooit in de auto. Heel verstandig. Uh, en je hebt nog niet geïnformeerd naar mijn burgerservice nummer. Nee. dat uh, hoef ik. Ik dacht Jij dat, ook niet uit uh, mij, trouwens. Dat worden. moet alle journalisten toch aan de PVV opgeven tegenwoordig. Ja, ja, uh, ja, goed, daar, daar blijf ik buiten. Dat, uh, dat weet ik niet hoor. Dat, dat hoor ik nu voor het eerst. Ja. Maar als ik dat nou, eerder het, had geweten, had ik het natuurlijk wel gedaan. Ja. Het blijkt dat de PVV uh, dat vraagt voor persbijeenkomsten... maar dat ze ook bij verkiezingsbijeenkomsten in het verleden... dat wel hebben uh, nagetrokken bij mensen zonder dat ze... Ja, misten. maar uh, wat dat betreft... Uh, ik ben zelfs ook wel eens geweigerd bij een bijeenkomst van de PVV... omdat ik niet op de lijst stond. En helaas uh, moet je daar rekening mee houden. Het gaat allemaal uh, om de veiligheid. Uh, ja, natuurlijk. Ja, voel je je veilig hier in Amsterdam? Uh, ja hoor. Dat is niet helemaal je stad, toch? Uh, nou, Amsterdam is een schitterende stad, maar er is een stad die is mooier. Dat is Rotterdam. <laughs> <Ja>. <laughs> Nog steeds. Goed, we gaan zo direct niet over die stad, maar over allerlei andere dingen. Over jezelf en over je Eerste Kamerlidschap doorpraten. Nadat we hebben geluisterd naar een lied dat Susanne Matthijssen over je schreef... nadat ze googelde op je naam. 1, 2, 3, 4. Ronald wordt geboren in 47 in Rotterdam. Het tegenwoordige epicentrum van de oprukkende islam. Opgegroeid tussen de ruige havens met een dikke shampoo bril. Genoot hij toch een zekere status vanwege zijn judo skills. Een leraar noemt hem een debiel, maar hij leidt aan dyslexie. En Ronald geeft zelf jaren les in geschiedenis en biologie. Hij heeft zoiets dus nooit tegen zijn leerlingen willen zeggen. Maar als politicus zegt hij toch vaak dingen die hij later uit moet leggen. Hij is een blauwe maandaglid lid van de B van de A. Maar komt voor Leeuwen Rotterdam in de gemeenteraad. Heeft het hart op de tong, hij houdt van ironie. Een polemische flap uit, daarom twittert hij niet Zur is een brombeer, boze gevent Maar aardig, als je hem wat beter kent Hij lijkt wel ongelijk, maar dat is een vergissing Dat hij altijd zo kijkt, komt door een hersenbloeding de schakel tussen leefbaar Rotterdam en PVV. Schreef als historicus een boek over de NSB. Zijn pa was in de oorlog fout, dat heeft hij wel geweten. Maar een gesprek hierover heeft hij altijd vermeden. Die leraar die ooit tegen hem zei, je bent te biel. Heeft hij tijdens het bridge nog eens teruggezien. Ronald is er toen tegen hem over begonnen. En heeft die avond glansrijk van hem gewonnen. Susanne deze Henry van Loon en Vera K. Over mijn gast Ronald Sorensen. Denken mensen vaak dat je ten onrechte boos bent? Nee, Denk ze vaak ik ben, ten onrechte ben, dat je boos ik bent? Ik ben bedoeling? ook heel vaak boos hoor, zo het is, klopt. Wat? Ja, dat klopt. <laughs> ja, er is een boekje verschenen in aanleiding van je afscheid uit de gemeenteraad Rotterdam. En de, de, die heeft ook als titel, nu ik het opschrijf, word ik weer boos. Ja, dat, die heb ik niet verzonnen. Maar ik heb het wel geschreven ooit en dat hebben ze uit mijn uh, web uh, gehaald. Ja. ja maar je, want, uh, er werd ook over gezongen, je hebt ook een hersenbloeding gehad. Ja. Daardoor lijkt het ook vaak... Alsof je boos bent, terwijl je Ja, het... als ik helemaal ontspannen ben, dan hangt mijn mondhoek nog steeds een beetje. Maar voor de rest, uh, dan ben ik een beetje zachtgrijnig. En als docent is dat wel prettig, was je. Als oh, je ja? Dan... Ja, de kinderen die kijken, ja, en zijn gelijk doodstil. Want die denken hey, uh... dat, was eigenlijk dat is heel een handig. beetje een professionele docentenblik was. Het. Ja. Iets anders waarover gezongen werd, is dat je vader lid was van de NSB. Nee, mijn vader is nooit NSB geweest. Ah. Mijn vader heeft uh, uh, opgeroepen om in Duitsland te gaan werken. En dat is hem na de oorlog nogal uh, kwalijk, kwalijk genomen. Ja. Hij heeft zelf ook in Duitsland gewerkt? Mijn vader is in 1940 gelijk al in Duitsland. Gaan en hij heeft toen voor Radio Berlijn... Uh, reclame gemaakt om in Duitsland te gaan werken. Dus net als uh, de Kwaai. Alleen de Kwaai is later minister-president geworden. En hij niet. En mijn vader heeft, heeft een jaar in de gevangenis gezeten, ja. Hoe kwam je daarachter? Hoe, hoe oud was je toen uh, je dat? Ik kwam daarachter toen ik zo'n 12, 13 jaar werd. En uh, daarbij, ik ben op 4 mei jarig. Dus dat is En Dus ja, dat is toch wel een beetje ironisch. Hè, als je vader fout is geweest en uh, juist op dodendenking wordt je enige zoon uh, uh, geboren. Uh, maar hij werd op mijn verjaardag eigenlijk alleen maar over de oorlog Gesproken dat is logisch. Mensen stonden gewoon twee minuten stil op straat in die tijd. En daarna wist iedereen, hey, Ronald is jarig. Dus dan honden ja. ze naar mijn huis. Maar toen je dat hoorde, wat, wat vond je daarvan? Uh... Ik heb dat onderzocht. En, uh, maar ik, mijn vader was een heerlijke, fantastische vader. En dan, dan, dan is zoiets, zeker als je 12, 13 bent, dan is abstract. Fout in de oorlog. Dat, uh, ik woonde ook in een wijk waar allerlei ruïnes stonden toen ik jong was. En wij dachten altijd dat hebben de Duitsers gedaan. Maar later hoorden we dat dat de Amerikanen waren geweest. Dus dan ga je het toch al een beetje nuanceren. En dan laat ga je het natuurlijk echt helemaal onderzoeken. En ja, goed. Uh, nee, ik, uh, ik ben trots op uh, mijn vader hoor. Heb en, je het er met hem over gehad? Uh, nee. Mijn niet? vader was om een of andere reden heeft hij daar zelden met mij over willen praten. Je hebt het wel geprobeerd? Uh, eigenlijk ook niet. Ik, ik heb, zelfs toen hij overleden was, toen heeft zijn uh, oudere broer tegen me gezegd... ik zou je nou toch alles tot in detail vertellen. En toen heb ik gezegd nee, ik, uh, je moet iemand ook zijn geheim gunnen. En uh, ik gun mijn vader wat dat betreft zijn geheim. Je was niet nieuwsgierig naar waarom... Nee, want ik had dat toch via via al min of meer vernomen. En ik, en ik, ik begrijp precies... Kijk, je kan tussen de regels doorlezen. Hè, als je voor de oorlog werkloos bent geweest... je bent echt uitgebuit... dan kan ik het best indenken dat als je in 40 uh, een, een baan kan krijgen... en goed kan gaan verdienen dat je dat doet. Zo eenvoudig is het. Maar ja, dat hoeft niet uitgelegd. Een baan bij de bezetter dan? Nou, de... hij werkte eerst voor de Nederlandse intendans. En uh, die, uh, al die spullen die daar lagen, waren oorlogsbuit... die heeft hij toen uh, mee moeten nemen. Ik heb allemaal die verhalen, we hebben gestolen en gepikt. En, en toen hij daarmee uh, dat het gedaan had... toen heeft hij een baan aangeboden gekregen in Duitsland. Hij ja. was dus daarna ontslagen. Want het Nederlandse leger, goed, dat werd opgegeven. En toen kon hij daar uh, in Duitsland gaan werken. Ik vind het heel logisch dat hij dat gedaan heeft. Ja, en je nogmaals... had hetzelfde gedaan, denk je? Ik denk het wel, ja. Als ik een, uh, zeker... Mijn vader en moeder zijn uh, ongeveer zeven jaar verloofd geweest... omdat er gewoon geld was om te trouwen. Ja, nou ja, je kunt je voorstellen dat het nog, nog steeds... Ook al is het zo lang geleden heel veel mensen zijn... die dit niet begrijpen als je dat zegt. Nee, maar dat was dan hun zaak. Maar professor de Kwaai later minister-president... heeft in 1940 opgeroepen om in Duitsland te gaan werken. En toen werd hem gevraagd, want toen ging dat nog vrij soepel... is dat niet tegen de Nederlandse ering? Kan dat wel voor de Nederlandse zaak? En toen heeft de Kwaai gezegd... tuurlijk kan dat voor de Nederlandse zaak. Ja, je vader was zeker niet de enige. En de Kwaai is later zuiver aan geworden, dus... Je hebt ook een boek geschreven over NSB's in Rotterdam. Waarom dat dan wel? Dat heb ik gedaan omdat ik uh, uh, benieuwd was wat een politieke partij zou doen... op het moment dat ze nou eigenlijk voor 100% het alles wordt vertellen zou krijgen. Ik heb dat in 1974 met de Partij van de Arbeid meegemaakt. En uh, ik dacht, nou wanneer is dat eerder gebeurd? En toen dacht ik, hé, hey, dat is in die periode ook gebeurd. Ik heb ook gekeken uh, in hoeverre uh, landelijke politiek uh, uh, invloed had op lokale politiek. Dus ik heb landelijke uh, en lo lokale uh, evenementen neergezet. Of evenementen gebeurtenissen heb ik vergeleken. Ja. En het bleek dat er uh, over het algemeen uh, de landelijke politiek ook de lokale politiek bepaalt. Ja, maar je, je wou voor de duidelijkheid niet ofwel de PvdA met de NSB vergelijken? Nee hoor, nee, natuurlijk toch? niet. Nee, nee. Okay. Nee, nee, ja. nee. Ik was in die tijd lid van de Partij van Arbeid. Dus, uh... ja. je, je, je zei het in het begin al van, uh, je bent ook werkelijk vaak boos. Waar komt het eigenlijk vandaan? Hoe, hoe ben je boos geboren? Of? Nee, maar ik ben... Uh, <lacht> nee. <lacht> nee, het is zo dat ik uh, heb geleerd, dat je moet niks opkroppen. En ook bozigheid niet. En als je dat op gaat kroppen, dan komt dat er op een andere manier uit. En, uh, is het nee. niet gezond? Nee, is nee. niet gezond. Naar 30 jaar in het onderwijs, daar was... Die boosheid zeg je soms heel lastig. Leren aan geschiedenis. Wat is je vooral uit die tijd bijgebleven? Nou, ik vond het heerlijk lesgeven. Ik... Uh... Ik heb altijd toch een. Uh, ik ben een, laat ik zeggen, vrij autoritaire docent op de eerste maand. En daarnaast is het heerlijk ontspannen lesgeven. Is dat de uh, truc? Heel streng beginnen en dan kun je ja, later de terug. het geven ook niet meer. De leerlingen praten over je. En dan is dat helemaal niet meer nodig. Dan weet je gewoon dat als je een ja, monddicht mond dicht zegt dat ze de mond dicht houden. Dat is soms heel nuttig, dat kinderen dat leren. Het zijn natuurlijk niet alleen kinderen. Ik heb van 12 tot en met 18, 19 lesgegeven. En dat ik vond een lesgeven heerlijk. Ik vind het heerlijk om verhalen te vertellen. En, uh, het is ook niet zo dat je die niet hebt gekregen door de stress en het onderwijs? Nee, toch wel. Want ik ben uh, ooit zo dom geweest... om op verzoek van mijn collega's baasje te gaan worden. En toen was ik, gaf ik de helft les. En voor de andere helft was ik uh, coördinator, zoals dat dan heet. Van de moeilijke klasse, van de derde klasse. Dat vinden we over het algemeen de moeilijkste klasse. Dan gaan ze echt puberen en dwars puber, uh, ja. liggen, ja. En daar heb ik zoveel ellende mee gemaakt. Dat ik dat uh, waarschijnlijk heb opgekropt. En dat is er op een hele vervelende fysieke manier uitgekomen. Wat voor ellende dan? Nou, ja, de behandeling van meisjes met name. Uh, de, de groepen die tegenover elkaar staan op school. Uh, het feit dat je niet kon zeggen als docent wat je wilde. Charles? Uh, nou, dat, dat het toch heel raar is dat jongens uh, bijvoorbeeld... Uh, zeker als historicus vond ik het veel vervelend... dat ik op een gegeven moment niet meer over de holocaust kon gaan praten... zonder dat ik ze van tevoren moest waarschuwen. Uh, je hoort en merkt bij kinderen hele vervelende opvattingen... over joden met name, maar ook over andersdenkenden. En uh, ja... Maar daar werd gezegd, laten we er onze mond er maar over houden. Want de je kinderen... zat op een zwarte school? Ja. Uh, ja. En wat gebeurde er dan als je over de holocaust sprak... en je had dat niet van tevoren gezegd? Nou, er werd gereenigd en er werd ook wel gezegd... kijk, kinderen zijn eerlijk, zeker als ze jong zijn. Uh, later leren ze wel dat ze dat soort dingen voor zich houden. Maar dan zeg je, ja meneer, dat hebben die joden toch verdiend. En dan... Je kijkt, dan ben ik ook even boos. Maar de kinderen zeggen wat ze thuis horen. En dan heb ik daarna gezegd: jongens, uh, we gaan het eens eventjes toch in een ander perspectief uh, zetten. Maar als je op een gegeven moment ook hoort dat, de, dat je daar beter geen les meer over kan gaan geven. Wie zei dat? Uh, nou, dat werd toch wel door collega's ook gesuggereerd. Daarbij ben ik ook biologisch. Om het niet docet. meer over de holocaust ja, te hebben? Zei ze, ja, die ze: je haalt de moeilijkheden op je hals. En, als uh, geschiedenisleraar niet meer over de holocaust. Ja, praat. dat is wel dat heel vervelend. En dat, uh, maar goed, het, daar heb ik natuurlijk niks van aangetrokken. Want ik heb voor een groot gedeelte mijn eigen curriculum bepaald. Uh, wat ik ook heel erg en wekkend vond... is dat je vrijwel geen vaderlandse geschiedenis meer kon en mocht geven. Mocht geven ook niet? Dat is nou, nee, onderdeel van dat het... Van... In je boeken stond dat niet. Dus dan uh, en je werd toch van je verwacht dat je je boeken helemaal volgt. Maar dat deed ik uh, soms uh, absoluut niet. Ik, uh, regels zijn er om af en toe als je het nodig vindt te overtreden. Het is, he, heeft, hebben die ervaringen je, je, je ja, er ook voor gezorgd dat je later de politiek in wilde? Uh, ja, die ervaringen die hebben ervoor gezorgd dat ik uh, toen ik, uh, ik las uh, een weekblad... waar fortuin iedere week uh, in de, de Elsevier. en ik was het voorkomende meens. Dus uh, toen hij in, uh, bij Leven Nederland ging, toen zat ik er volgens mij al net... En want ik, uh, ik hoorde daar ook als lokaal... Hè, want ik, ik heb altijd lokaal gestemd in Rotterdam toen dat mogelijk was. Hè, toen de Stadspartij kwam, heb ik daar gelijk op gestemd. Dus toen daar uh, die bundeling van lokale partijen kwam... vond ik dat wel interessant, ja. ja je, bent, uh, je hebt zelf Leefbaar Rotterdam opgericht. Ja. Uh, fortuin benaderd. Nee, andersom. Fortuyn is mij ah, ja. op zo'n manier. En, en hij, hij werd de trekker van de Van Kar. Ja. Uh, dat is... Als je naar Fortuyn en, en, en uh, ja, nu de PVV Wilders kijkt... Uh, wat, zijn de, wat, wat is het verschil tussen Leefbaar Rotterdam en de PVV? Leefbaar ja. Rotterdam is een lokale partij natuurlijk. En uh, die richt zich voor 100% op de lokale problemen. En de PVV is een ja. landelijke Maar als partijen. het om de, om de inhoud gaat, de ideologie... Ja, ik denk dat er. Uh, um, ik, ik, voor Leefbaar Rotterdam ik kan ik niet praten. Om de eenvoudige reden dat er een aantal collega's van Leefbaar Rotterdam. Ex-collega's moet ik zeggen nu. Uh, duidelijk lid van de VVD. Of voor de VVD zijn. Geen lid. Maar echt VVD uh, is. Een groot gedeelte ook voor de PVV. En er is er zelfs eentje. En die moest van ons ook regelmatig met de Partij van de Arbeidspelsje oplopen. Die is voor D66. Maar dat vonden wij eigenlijk al hetzelfde. Dus. Oh, ja, maar is het niet. Want Wilders heeft in 2010 uh, opgeroepen uh, om op, in Rotterdam op Leefbaar Rotterdam ja. te stemmen. Dus eigenlijk is Leefbaar Rotterdam dan een onderafdeling van de PVV geworden, of niet? Nee, nee. Dat, is, dat zou te makkelijk zijn. Nee, Toch? Hoor. Als dat zo was, dan, nee hoor, dat is uh, absoluut niet het geval. Maar, maar waar blijkt dat dan nou, uit dat het niet zo is? Ik bedoel, wa ja, waar, waar, denk waar dat denken dat het, ze maar anders... Maar dat het wel zo is. Hè? Nou is ja, een... dat Wilders die oproep doet. Dus die, die ja, vindt het... ik, ik denk dat het heel verstandig is. Kijk, uh, Wilders is net als Leeg Rotterdam tegen de regentenpolitiek. En er is maar één partijen die zich wat dat betreft bundelt. Dat zijn de regionale partijen. Uh, 25 van de lokale regionale partijen. Uh, 25 van de mensen stemt daarop. Uh, mm. Geen enkele... Ze hebben twee burgemeesters mogen ze leveren. En het is heel verstandig van Geert Wilders dat hij zegt... joh, als er geen PVV-afdeling is, steun de lokale partijen. Ja. Maar welke punten in de PVV spreken je dan het meest aan? Er zijn een aantal punten. Ik heb bij 64, ik heb mijn, uh, natuurlijk mijn ouders en mijn schoonouders... Uh, ondertussen in, in verpleeghuizen zien verkommeren. En ik vind het uh, werkelijk een schande dat er uh, in dit land geld wordt uitgegeven... van mensen die dit land hebben opgebouwd... terwijl die op dit moment op zo'n wijze in, in die verpleeghuizen worden behandeld. En niks ten koste van het personeel. Want die, die mensen die doen geweldig werk, maar altijd onderbezet. Altijd ellende. En dat, moet, dat is prioriteit nummer één... Dus als je daar wat aan doet. En ik ben het ook volkomen Europa-politiek eens. Hè. Ik, ik ben net weer op vakantie geweest. Ik ben in Finland geweest. Nou, daar hebben ze de, de ellende. Maar ik ben ook in Noorwegen geweest en in Engeland. Ja, dan lopen ze ons alleen maar uit te lachen. En gelijk hebben ze. Ja, Finland die nu een onderpand hebben geëist voor hulp van ja, Griekenland... waarmee wist, ze de hele wereld. onderuit dat niet halen. Was, anders had ik <laughs> maar maar dat vind je verstandig van Finland? Uh, heel verstandig, ja. Nog verstandiger was geweest als ze gewoon hun Finse uh, valuta hadden gehouden. Maar goed. Welke, welke PVV-punten spreken je niet aan? Uh, wat mij niet aanspreekt bij de PVV is het kierbesluit. Ze hebben gezegd dat uh, de, het Haringvliet-sluis uh, wat hun betreft dicht kan blijven. En daar ben ik het helemaal niet mee eens. Oh, dat, uh, want? Die, nou, dat is juist uh, uh, hartstikke goed als die Haarenvliet-sluis open gaat. Wat Op mij betreft gaat de sluizen tussen de Grevelingen ook open. Dat dat gewoon weer uh, uh, natuurlijk wordt. Dat de zalm uh, omhoog kan. Uh -huh. En dat vind ik, uh, ja, vind ik jammer. Maar goed, ja. je kan het winnen. Maar bijvoorbeeld, uh, de, kijk, de islam is natuurlijk een springend punt. Zowel trouwens bij Leefbaar Rotterdam als bij de PVV. Uh, uh, leefbaar. Fortuin, die ging in debat met moslims. Ja, wij hebben als Leven Rotterdam ook het uh, islamdebat uh, georganiseerd. Dat doet, Fort, dat doet Wilders niet? Nee. Maar dat moet Wat vind aan... je daarvan? Ja, dan moet je ageerd vragen waarom hij dat niet doet. Uh, ik ga zo'n discussie niet uitwerken. Ik heb ook voor de uh, moslimonderroep een paar keer gediscussieerd. Maar dat is, uh, dat is uh, de, een zaak van wel Wilders. Is, is dat omdat, zoals jouw uh, ex-collega Marco Paste zei... wilde ze op dit vlak gewoon een stuk extremer is dan leefbaar? Ik denk het niet. Nee, ik, denk het niet. ik denk dat... Uh, ja, wat is extreem? Uh, toen ik uh, de eerste islamitische leerlingen kreeg... toen dacht ik, goh, ik ga me eens verdiepen in die Koran. Ik heb uh, vertaling van de Koran van Kramers. Heb ik gelezen en toen dacht ik, nou, ja, dit is wel een heel erg extreem boek. Uh, zo erg zal het toch niet worden. En uh, het is dus wel zo erg geworden. En uh, ja, ik, ik kan me indenken dat je zegt... nou ja, als je wordt bedreigd... als er als als als uh, niet open en eerlijk kan zeggen... wat je van een bepaalde godsdienst uh, denkt... dan moet je maar gewoon je mond houden. Ja. Maar, maar termen als kop voor de tax en haatzaai paleis, zou jij dus ook voor je rekening nemen? Uh, um, ik vind dat laatste zeker wel, ja. Het, het, het wordt, uh, ik heb dat bij mijn eigen leerlingen gewerkt. De moskeeën er, er wordt, die haatzaaien. Er wordt in moskeeën haat gezaaid, ja. Uh, word, uh, er worden dingen verteld die ik niet uh, vind kloppen. En uh, die in regelrecht tegenstelling zijn met onze waarden en normen. En bekende het antisemitisme, uh, de behandeling van mannen en vrouwen. Ik heb gezien dat, dat uh, jongens zich lieten bedienen door hun zus in de kantine. En daar zeiden we natuurlijk wel wat van. Maar ja, wat, wat gebeurt er thuis? En, en uiteraard het, het bekende standpunt wat betreft homoseksualiteit. En, en sowieso ook, ik ben ook biologiedocent. Die ridicule kuisheid. Hè? En, en daarbij die dubbele moraal dat jongens alles mogen en meisjes niets. Hè? Ja, dat zijn, en, dat ja. zijn de, de, de bekende bezwaren tegen ja. eh, onderdelen van of vind, de islam. Of vind vind he, wordt, uitgangspunten ja. van, van sommige islamieten. Maar ja, dan toch dat er, dat er dit soort dingen gedacht worden. Of slechtere dingen gedaan worden uit naam van de islam. Of voor mijn part het christendom. Of wat dan ook. Dat nou, wil Christenom toch niet zeggen dat, dat alle uh, moslims. De die dingen uh, helemaal uh, niet. Dat, dat, uh, ja, ik niet heb je de Bijbel wel eens gelezen. Ja, en oh. die, de Koran ook. En de mensen die het ja. twee vergelijken, hebben ze geen van tweeën gelezen. Maar, maar mijn punt is, van, uh, je kunt natuurlijk zeggen, uh, die dingen bevallen me niet, maar dat wil toch niet zeggen dat alle aanhangers van welke stroming dan ook uh, zo zijn of nee, dat ja, doen. Dat maar dat zeggen we ook allemaal niet. Nou ja, uh, dat, dat Wij zeggen, we hebben niks tegen moslims. We hebben wat tegen de politieke islam die dit soort dingen willen doorvoeren. Zo eenvoudig is het. En het is natuurlijk gewoon een politieke theorie. Hè? Dat wordt dan wel ontkend. Maar als mensen dat ontkennen, waarom zijn ze dan zo bang voor moslimbroeders? Ja, De Want politieke is, islam, daar wilden ze het altijd over. Er is ook nog zoiets als een religie, maar dat ontkent die geloving. Nee, natuurlijk. Er wordt helemaal niet erkend. Er wordt gebeden en uh, er wordt in opperwezen geloofd. Nou, dan heb je een religie zo eenvoudig is. En daar het. Maar ben je niet aan die tegen. religie? Nee, natuurlijk ben ik daar niet tegen. Nee. Ik ben zelf een gelovig mens. Maar aan die religie zitten bepaalde regels en een bepaalde wijze van, van leven. Die je niet bevalt. Die vind ik verwerpelijk. Maar die discussie ontstond natuurlijk ook na de aanslag recent in Noorwegen. Hè, door uh, Breivik. Uh, daar bleek dat hij uh, heel veel had geschreven, heel veel had gelezen. Onder andere ook dingen van Wilders. Wilders ook noemde. Het feit dat hij zich door Wilders laat inspireren, blijkbaar... wil natuurlijk niet zeggen dat Wilders verantwoordelijk is voor wat hij doet. Lijkt me ook. Hij heeft zich ook laten inspireren door Churchill. Nee, maar als je dat onderscheid maakt, waarom doe je dat dan niet als het om de islam gaat? Dat als, waarom stel je moslims wel aansprakelijk voor wat? Je hebt mij doen? horen zeggen dat ik moslims aansprakelijk stel voor, uh, voor aanslagen. Ik stel dat de politieke islam daarvoor verantwoordelijk is in diverse landen. Daarbij moet ik toch ook zeggen dat na de aanslagen van 6-11. Uh, 50% van de ook in Nederland wonende moslims uh, uh, begrip konden opbrengen voor die aanslag de aanslagen op het World zich, Trade Center. Ja, toen schrok men zich dood. Dat kwam van de NOS. Die hebben daarna een hele grote enquête uitgeschreven... met exact hetzelfde resultaat. En ja, dat vind ik verontrustend. Hmm. Mag ik nog twee andere PVV-punten even bij je toetsen? Uh, uh, geen openbaarheid van financiering van de partij. Ben je het daarmee eens? Ja. Uh, ander punt, geen democratische partijstructuur. Eens? Uh, voorlopig wel, ja. Ik heb gezien wat, uh, wat er met de LPF is gebeurd. En uh, uh, nee, dat is heel verstandig om. Uh... Trouwens, andere partijen hebben zogenaamde democratie. En er zijn uh, het ook hele kleine clubjes. Er zijn het hele kleine clubjes die bepalen wat er gebeurt. Ja. Want ja. Dat weet ik uit Het is in die zin verrassend dat je dat zegt. Omdat je in 2010 samen met politicoloog André Krouwel... een lijver stuk hebt geschreven over bestuurlijke vernieuwing in Nederland. Ja. He, je wil een aantal bestuurslagen ja. opheffen. Daarin pleit je één voor een democratische partijstructuur, en twee voor openbaarheid van partijfinanciering? Op het moment, uh, ik moet zeggen dat uh, er toch ook flink wat stukken... van, uh, van André Kruijl in oh, staan. Je, je, je haalt je naam uh, met de krachten uh, eraf. Nee hoor. Kijk, André wilde dat er per se inhouden. houden. En uh, ik, ik wist uh, natuurlijk dat dat uh, controversieel is. Maar uh, nee, die, die openbaarheid van van partijgeld. Uh, uh, ja, ik vind dat toch. Uh, ik heb gemerkt dat dat link is. Ik heb gewoon gemerkt. Wat, wat is dat link aan? Nou, uh, heel veel bedrijven uh, zijn vaak afhankelijk van uh, overheidsopdrachten. En ik heb in mijn eigen stad gemerkt dat dat gewoon link is. Dat mensen zeggen: Ja, ik wil je graag steunen. Op één voorwaarde dat nooit in de bekend wordt dat wij je steunen. Want ik doe voor de gemeente dit en dat. En ik doe. Dus. Je... Maar dat is dan toch absurd, dat een gemeente zou zeggen... als jij die democratische partij steunt, geef je, je geen opdracht... dan zou je dat toch juist in de openbaarheid moeten brengen? Ja, maar dat is, heel, dat is altijd heel moeilijk, hè? want dan is er ineens in de, open... in de inschrijving... is er wat fout gegaan en zo en zo Daar hebben we helaas, moet ik zeggen, ervaring mee. En ik ga dat natuurlijk niet zeggen wie dat is uh, overkomen, maar dat is... Maar dat waar... zou je dus eigenlijk jouzelf moeten doen? Nee, want dan krijgen die mensen nou helemaal geen opdracht meer. Hè? Ze hebben misschien nu wel alweer een opdracht gekregen. En, en dat vind je niet iets om in de openbaarheid? te brengen? Omdat dat uh, vechten tegen de bierkai is. Wij hebben... Uh, ik dat zal, is echt zo'n vechter als jij bent, verbaasd me dat. Ja, maar op een gegeven moment word je ook wel eens moedeloos. Hè? Ik zal u, er is een uh, laatste in Rotterdam-Auverschie, is er een popfestival is er een festival geweest. Nou, de financiële verantwoording voor dat festival die is geschreven door de schouwvader van degene die het organiseert. Dat denk ik, ja jongens, dat kunnen wij dan wel blijven zeggen. Dat is, dat is het laatste, maar zo kan ik tientallen voorbeelden noemen. Maar als gemeente werkelijk, als je daar voorbeelden van hebt... dreigen opdrachten in te trekken omdat ze bijvoorbeeld de PVV financieren? Dat, dat doen ze nooit open en eerlijk. Hebben, toen wij het bestuur in Rotterdam hadden, toen hebben we ontzettend veel gedaan. We hebben onder andere Middelkoop, die later minister is geworden... een rapport laten schrijven over subsidies... En het eerste wat hij zei: in deze stad worden subsidies verstrekt door ambtenaren die hun eigen subsidieaanvraag beoordelen. En uh, zo is allemaal het. Allemaal in de openbaarheid, zou ik zeggen. Dat is ook allemaal in de openbaarheid okay. gekomen. Maar he? jij zou ook wel willen weten, neem ik aan, als de P Partij van de Arbeid zich laat financieren door, ik noem maar wat, islamitische oliescheikhs. Ik denk niet dat dat gebeurt, maar als het gebeurt, zou ik het heel zou graag willen. Zou het wel doen? willen ja, weten, ja, toch? ik willen weten. Maar als het over de PVV gaat, dan hoeven we het niet te weten. Nou, die worden niet door Olicijs uh, gefinancierd. Nee, niet, maar misschien je, dat wel dat door, door uh, foute rechts-Amerikanen? Rechts nee, nee, nee. Maar. Je weet het zelf ik, ook ik niet. Ik weet zelf ook niet. Nee, en, uh, nee. Ik weet dat ik gewoon iedere maand een, een klein bedrag overmaak. Okay. En dat is alles. Oké, okay, toch nog één punt uit dat uh, artikel Nederland 2.0... wat je samen met André Krouwels schreef. Zal ook wel weer een puntje van André Krouwels <laughs> ja, zijn. Want, want daar staat doen. namelijk... Je bent nu lid van de Eerste Kamer. En een belangrijk punt daarin is opheffen van de ja. Eerste Kamer. Nee, nee dat, is, uh, dat komt uh, helemaal ook uit mijn kogel. Wel door, uit jouw kogel. Ja, ja. Ja. Waarom zit je dan in die kamer die je zo... Uh, uh, ja, dat is logisch. Uh, als uh, de, de, de, de oppervlakte zegt dat ze de Tweede Eerste Kamer gaan gebruiken als sneeuwschuiver... om alles wat de regering doet weg te schuiven. Dan moet je zorgen dat je in die Eerste Kamer vertegenwoordigt... Dat de PVV daar een meerderheid heeft. Ja, als, als dat zou kunnen, is het helemaal mooi. Het is niet gelukt, gaan. dus je kan er eigenlijk nee, niks we doen. Hebben, we hebben de eerste wetsvoorstel is al gewoon doorgeloosd. Dat is het wetsvoorstel waarbij de collegegelden... voor lang worden verhoogd. We zijn ze nog een stuk lager dan in het buitenland, maar... Ja, ja. Dus, dus wat dat betreft gaat het goed, maar eigenlijk kun je er weinig, toch? Je kan hooguit iets wegstemmen en dat gebeurt bijna nooit in die eerste uh, kamer. Ja, het is twee keer helaas gebeurd, hè, bij het benoemen van de burgemeester. Ja. En uh, bij referenda, en dat is heel jammer. Dus dan laten we het maar afschaffen. Net als, net als de provinciale staat trouwens, daar heb ik ook vier jaar gezeten. Je wil het gewoon van binnenuit uithollen? Uh, nee hoor, we, gaan, we doen ons werk, maar van buitenuit blijven we zeggen... jongens, het is echt een overbodig uh, uh, instituut. Ja. Dus het is een part-time baan, hè? Het is een part-time ja, ben... Dus wat ga je daarnaast doen? Ik ben gepensioneerd ondertussen, dus ik ga heel veel op de camping zitten. Ja, waar je, waar je nu vandaan komt. In, in de inleiding van het gesprek eh, vroeg ik me af... Of, uh, het wilders, uh, of het fortuinhart vervangen wordt door een Wilders hart. Is dat zo? Nou, hoor, ik heb mijn uh, eigen hart. En dat volg ik. En mijn Rotterdamse hart. Een Seurense hart. Ja. Dank dat je speciaal met je vrouw voor ons van de camping... hier naar Amsterdam bent gekomen. Goede reis terug en hartelijk dank voor dit gesprek. Ronald Seurissen. Graag gedaan. Uh, ja. Na vrijdagmiddag live het uh, Radio 1 Journaal. Maar nu eerst gewoon uh, het nieuws, het NOS Journaal. Met... Radio 1. E. Het NOS Journaal.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 De organisatie van Pukkelpop zegt te zijn overvallen door het noodweer van gisteren. Drama waarbij vijf doden vielen, was dan ook niet te voorkomen, vindt de organisatie. Het Belgische weerinstituut, KMI, zegt dat er gisterochtend wel een weeralarm is afgegeven. Volgens een woordvoerster van het instituut was er code oranje afgekondigd... en dat is de op na zwaarste waarschuwing. En de Birmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi... heeft een ontmoeting gehad met de president Thein Sein. Het is de eerste keer dat de twee elkaar spreken. TNC is sinds maart president, toen de militaire machthebbers de macht aan hem overdroegen. Zijn regering lijkt wat meer open te staan voor de dialoog met de oppositie. En dat waren de hoofdpunten. ANWB, verkeersinformatie. Vakantiedrukte op de wegen en enkele ongelukken helaas ook. Daardoor vielen op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Laren en Eembrugge, 5 kilometer... A2 Utrecht richting Den Bosch. Er is een ongeluk gebeurd. Tussen Culemborg en Knopendel staat nu 7 kilometer file. De verbindingswegen bij Knopendel naar de A15 zijn in beide richtingen afgesloten. Verkeer richting Den Bosch kan het beste omrijden via Breda en Nijmegen, via de A27 en de A15. Dan op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knopend de Hocht en Afrit Valkenswaard. 10 kilometer file door een ongeluk. De weg daar is weer vrij. A6 Emmeloord richting Lelystad tussen de Ketelbrug en Lelystad-Noord... 2 kilometer door een ongeluk. Uh, de verkeer wordt daar over de vluchtstrook geleid. En tenslotte de A50 Arnhem richting Oss... tussen Knopend Grijsoord en Knopend Eewijk, 11 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Welkom terug... Vrijdagmiddag live vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. En nu kunt u gerust graag zelfs langskomen. Het idee om jongens en meisjes weer apart les te geven is onzinnig... zegt onderzoeker Gerda Geerdink. En pianist Ruben Hein zag Sinead O'Connor en de science fiction film Super 8. Wilt u reageren op deze uitzending? Twitter ons, hashtag AvroVML, of mail ons vrijdagmiddaglive at afro.nl of bekijk ons via de website avro.nl slash Welkom allemaal lieve luisteraars, welkom bij de Tweede Tafel... waarin elke week weer opnieuw spraakmakende onderwerpen worden besproken... met onbekende Nederlanders. Eerder deze week kwam ons ter oren dat Jan Smit de hoofdrol... zal gaan vertolken in de Nederlandse speelfilm Het Bombardement... over het bombardement op Rotterdam in 1940. Hij speelt een bokser en bij mij aan tafel drie mensen, gewone mensen... die hierover een mening hebben. Meneer, uh, wie bent u en wat vindt u? Goeiedag, mijn naam is Alphonse van Pissoiré en ik ben acteur van beroep. Ah, trainingsacteur? Nee, een echte acteur. Ik speel toneel en ik acteer in films en series. Goed, fijn. En wat vindt u ervan dat Jan Smit een hovel heeft uh, nou ja. te pakken? Hij heeft niet eens aan iets hoeven doen. Ik vind het schandelijk. Er zitten zoveel acteurs thuis te wachten tot ze gebeld worden voor een van de schaarse audities die er nog gehouden worden. En dan gaat zo'n prachtrol naar iemand die nul acteerervaringen heeft en op veel dingen lijkt behalve op een bokser. Goed, nou, ook hier aan tafel is uh, Patricia Potkont. Kotpont. Excuses, Patricia Koppont? Kotpont? Koppont, oké. Okay. Ja. Jij bent uh, Jan Smit-fan. Ja, dat klopt. Ik ben fan van Jan ja, al jaren. Ik volg hem op de voet. Ik vind het gewoon een kanjer, Zo simpel is het. Ik vind het een kanjer. Oh ja, en heb, hebt u ook zijn acteerprestaties op de voet gevolgd? Ja, absoluut. En ja. zijn die touwrijk? Nee, nee! Nee, ik, nee, ik heb hem nog nooit ergens een rol zien spelen. Aha! Ja, ja wat nou? Aha! Jan Smit, nou, dat is gewoon een kanjer. En die pakt elke uitdaging met beide handen aan. Die heeft nog nooit geacteerd. Nou, dan wil hij proberen. Dat is toch leuk? Dat, dat spreekt alleen maar voor zijn kanjerschap. Ja, maar mevrouw, het kan toch niet zo zijn dat iemand met nul ervaring een hoofdrol krijgt in een Nederlandse speelfilm? En, en wat zou jij doen? Ik zou zo'n kans met beide handen aangrijpen. Ja, dat wou ik zeggen, ja, ja. want ik heb jou ook nog nooit ergens anders in gezien dan in die reclame van Piliflex. Nou, en daar krijg ik tot op de dag van vandaag nog hele erge leuke reacties op. Het gaat mij om het idee dat al die rollen worden vergeven. Terwijl er duizenden acteurs met een vierjarige HBO-opleiding... achter de kiezen moeten zien te overleven... in dit toch al niet zo'n gunstige kunstklimaatverrusten. Zeg nou zelf. Jan Smit in een oorlogsfilm. Dat is even bizar als Frans Bauer in de Flikken Maastricht. Ja, dat klopt. Dat is zo. Frans Bauer gaat een oh, ja? rolletje spelen in Flikken Maastricht. Dat, dat moet niet gekker worden. Straks gaat iemand als Marco Borsato nog een film maken... over Pak een Beet Afrika of zoiets. Ja, dat is daar. ook gebeurd. Waar zijn we dan helemaal mee bezig. Ja, Jan je verdient gewoon de kans. Die heeft de risico's hele aardige jongen, dus echt een kanje. Nou, die heeft al verdiend. Weet je, het is gewoon de kift. heren, dames, u gaat er niet uitkomen, ben ik bang. Ook hier aan tafel zit de producent van de film, de heer Mark Illionaire. Ja, klopt. <tie> Ja, sorry. Uh, we zitten een beetje krap in de tijd. Ja. Kunt u ons uitleggen waarom Jan Smit deze hoofdrol... zonder auditie te hoeven doen heeft gekregen? Ja, zeker. Ik heb een heel duur huis, een boot... Mm -hmm. en ik hou van hele, hele dure schoenen met gouden veters. Ja, ja. Ik ben nooit het vak ingegaan om mooie, ontroerende dingen te maken... maar meer om geld te verdienen. Dus, als ik een film maak met Jan Smit erin... dan zijn er pak een beter miljoen mensen... zoals mevrouw Kotpont hier... die de ja. film sowieso gaan kijken. En die mensen geven doorgaans niet zoveel om kwaliteit... want ze vinden Jan Smit sowieso een... Kan je! Precies. <lacht> Deze mensen janken om alles en lachen allemaal om een scheet. Nou, nou, dat is niet waar. Zie je wel? Nou, het, dat is helder. Het gaat u om het geld. Ja, Jan Smit, plus bioscoopvol is grote zak met dik geld. Ja, Alfons. Ja, zing dat liedje nog eens van die eh, piliflex muurplakspijker. Ja. Nou, nog één keer dan. Piliflex, piliflex, muurplakspijkers. Plak het aan de muur met plakken met spijkers. Met spijkers. Muurplak, plak, spijker, spijker, plak. plak, plak, plak, plak, plak, plak, plak, plak, plak. Piliflex. Pili Piliflex, Piliflex, Piliflex, Wilt u ook een keer te gast zijn of wilt u aanschrijven bij de tafel? Kijk dan op www.kroon.nl U hoorde Henri van Loon, Pieter Bouwman, Bas Hoeflaak en Plien van Bennekom. Hier aan tafel, nu, Ruben Heijn, zanger en pianist, maar vandaag onze gastresident. Een rol Ruben, die je is bevallen trouwens. Film uh, <laughs> uitstekend. Uitstekend zelfs. Ja, nou, we, gaan waar. ja, we gaan zo horen waarom. We gaan hier spreken over Senator O'Connor in Paradiso en de Science Fiction film Super 8. Maar eerst ga ik praten met Gerda Geerdink. Welkom ook. U doet onderzoek naar de seksdiversiteit in het onderwijs. U bent verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. En we gaan het met u hebben over verschillen tussen jongens en meisjes op school. Want deze week kwam er vooral vanuit de christelijke hoek een pleidooi om jongens en meisjes weer gescheiden les te gaan geven. Daarmee zou namelijk de achterstand van jongens in het onderwijs aangepakt kunnen worden. En u hebt zich daarover, ja, wat zou ik zeggen, verbaasd of geërgerd? Ja, uh, nou, allebei, allebei een beetje. Allebei een beetje. Dus, uh, ik verbaas me over die uh, plannen. Ik verbaas me er ook over dat mensen denken dat dat oplost wat ze denken dat er mis is. De achterstand van jongens en, in het onderwijs. Uh, ik verbaas me erover dat als iemand zo zegt dat dat weer een geweldige host in de media geeft. Dat er altijd... Uh, nou ja, het, is, het is echt een hot item dat als we zeggen van er is iets mis met die jongens... dan staan de kranten weer vol. Heb jij Ruben, uh, je hebt neem ik aan samen met meisjes in de klas gezeten? Sterker nog, met uh, mevrouw Geerlings dochter. Kijk eens aan. Ja, en werd je, je afgeleid door haar dochter <laughs> of door meisjes in het algemeen? Uh, nou, nee, ik was gewoon een hele luie leerling. Dus ik, ik, ik denk dat het meer aan mezelf lag... dan aan het feit dat ik naast een meisje of een jongen... Je hebt wel een diploma gehaald uiteindelijk? Ja, met uh, enige moeite, maar... Ja. Ja. Toch, mevrouw Gierding, want voor, de, toch even, voorstanders van het idee zeggen namelijk... Uh, het gaat dus slecht hè, met jongens in het onderwijs. Ze lopen in de puberteit gemiddeld uh, zo'n twee, uh, anderen zeggen anderhalf jaar... achter op meisjes in hun hersenontwikkeling. Ze doen het slechter op school blijven vaker zitten. Er moet echt iets gebeuren. Er moet iets gebeuren. Ik, ik denk ook wel dat er iets moet gebeuren, alleen uh, ik vind dat de oplossing niet daarin zit. Ik wil ook een paar dingen nuanceren. Het gaat slecht met uh, de jongens in het onderwijs. Dat, denk ik, dat is wat overdreven. Of dat is het probleem groter maken dan het is. Gemiddeld uh, doen jongens en meisjes in het onderwijs... in het basisonderwijs niet onder voor elkaar. Hè? Of daar, soms zijn jongens iets minder goed in taal... en meisjes iets minder goed in rekenen. Soms is het andersom. Nou, dat is in het anderen... springende punt. Hè? Dat komt steeds naar boven. Taal. Zijn de meisjes goed in? Ja, maar in in de Nederland jongens. is dat uh, eigenlijk niet echt, dat verschil. Dus dat... Dat maakt niet zoveel uit. Er zijn ook landen waar het andersom is, hè, waar meisjes beter zijn in rekenen. Er is zelfs een minderheid aan landen waar jongens rekenen iets minder goed doen. Wat in basisonderwijs zijn eigenlijk geen verschillen. Wat we wel zien in het voortgezet onderwijs. Begin, dat begint eigenlijk aan het eind van de basisschool... in het voortgezet onderwijs meer. En Ruben zegt het ook... jongens zijn iets luier. Meisjes zijn leergieriger, zijn ijveriger. Hebben, uh, doen meer hun best. En dat, dat zien we gebeuren. En uh, ik denk... Ik... Uh, dat, daar doe ik ook onderzoek naar. Van hoe komt dat nou eigenlijk dat jongens een houding ontwikkelen die minder schools is, minder passend bij school, minder ijverig Sneller is dan meisjes. Ja. Sneller denken, van nou het komt wel goed, ik zit hier en het komt wel. Hoe komt het? En uh, ja, hoe komt het? En nou ja, dat zou ik uh, willen weten. Hoe u heeft het antwoord nog niet gevonden? Ik, ik heb het antwoord nog niet gevonden. Ik denk, maar dat is niet, uh, niet bewezen. Maar ik denk dat we het jongens misschien soms wel te gemakkelijk maken. Hè, of dat die meer in de watten worden worden gelegd dan meisjes, dat meisjes meer denken van nou ik, door wie, ik moet door de leraren? Vichten. Door de leraren, door ouders, door, uh, door de media. Ik hoorde die meneer straks ook zeggen... Hè, van mannen worden te gemakkelijk gemaakt. Soms die krijgen gewoon sneller het voordeel van de twijfel. Mensen zetten zich misschien sneller in voor jongens. En dat zou ertoe kunnen leiden, maar nogmaals, dat weet ik niet. Bent u dat wat ze denken, het, het komt wel, ja. ja maar als, de... als, je, als je feitelijk ziet dat het verschil, zegt u, is dus niet zo groot... maar het is wel zo, begrijp ik, uh, of misschien ontkent u dat ook, weet ik niet... maar de jongens vaker eerder de school verlaten... Toch? Ja, de, dus dat is, dat is een verschil. De, de, het zit hem niet in het cognitieve vermogen. Hè. Meisjes nee. en jongens zijn even slim. Maar zou dat we... dan alleen niet al een reden zijn om er wat aan te doen? En om... als het dan ja. helpt om ze apart les ja. te geven, ja. ja. waarom nee, niet? Nee, ik, ik vind ook, we moeten er wat aan doen. Dus je moet eerst uh, erachter zien te komen van hoe komt het eigenlijk? En daar moet je wat aan doen. En ik denk het, uh, het apart uh, lesgeven, ja. zeker in het basisonderwijs, dat, dat is uh, onzin, denk ik. Want daar zitten de verschillen niet. We hebben ook geen enkel bewijs dat apart lesgeven... dat dat uh, tot meer leidt. En wat dat die jongens ook, dan langer door zouden studeren. Ja, en wat ik vooral ook belangrijk vind... is de, uh, dit gaat dan om de reken- en taalprestaties van jongens. En ik denk, school is meer dan uh, leren rekenen en taal. We wij, wij hebben scholen om... Ik wil niet zeggen dat rekenentaal onbelangrijk is... maar we hebben scholen om kinderen te begeleiden in hun weg naar volwassenheid. En dan moeten ze en ook leren met meisjes omgaan, jongens. Onder andere, maar dan moeten ze ook leren om dat uh, als ze werk moeten doen... dat ze zich in moeten zetten, dat het niet uh, voor ze gedaan wordt. Ze moeten leren om... Uh, voor meisjes soms. Hè, dat als ze te onzeker zijn. dat ze daarmee niet ver komen in de wereld. Dus ik Zegt u, vindt... is, is, zou het eigenlijk zelfs slecht zijn. als je ze uit elkaar ja, zou halen? Ik vind het wel. Omdat je uh, daarmee. Uh, we suggereren te vaak in de pers. dat de, het onderwijs de samenleving maakt. dat die jongens het niet goed doen. En ik denk dat. dat zet niet aan tot leren bij die jongens. Je moet uh, niet dat soort dingen zeggen en daarmee ongewild seksueel uitvergroven. Daarmee motiveer je ja. juist niet, die jongens. Nee, denk ik nee. niet. En er komt nog bij, denk ik, dat uh, gemiddeld doen jongens het soms iets anders dan meisjes. Maar er zijn natuurlijk heel veel jongens... ook die doodongelukkig worden... als ze uh, gezegd wordt van... jij hoort in de jongensklas. En de meisjes oh ja? zouden ook ongelukkig worden van alleen maar meisjes. Dus ik denk... er zijn misschien een paar jongens mee geholpen... maar het gros is, is gebaat bij... Uh, heeft ook nergens last bij een van. Bij dus gemengde klassen. Die willen gewoon een, uh... Ja, toch zegt de minister, minister van Bijsterveld dat een uh, experiment bijvoorbeeld met apart lesgeven... voorstelbaar is. Ze vindt het interessant, ze willen het graag onderzoeken. Slecht idee van de? Ja, nou, ik, ik denk dat zij dan te veel meegaat met uh, alle, alle commotie die daarover is in de pers. En ik denk, er zijn ook wel uh, onderzoeken in het buitenland gedaan. En natuurlijk, als je jongens apart zet in de klas en meisjes apart in de klas... en je weet van, nou, ik ga nu op die manier mentaal lessen inzetten... ja, dan haal je betere prestaties. Maar aan de andere kant... Haal je natuurlijk ook dingen onderuit. Zo, de, dus Dat kunt moet je dan ook meenemen. Met je onderzoek ja. wel. Rubben, uh... we jij zit te kijken. Hey? Nou, nee, ik zit een beetje te luisteren. Maar, uh, uh, ik vroeg me eigenlijk af: is het, een, uh, is het alleen in Nederland? of Is dit wereldwijd? Is het een. Een, een, een... Punt, Ja, nee, het dus is wereldwijd een issue. En. Uh, in, het is vooral in Australië, denk ik, daar uh, is de strijd hard hè? tussen de voorstanders en tegenstanders. Ja? Engeland ook, in Nederland komt dat een beetje en, af en toe zien we En is het verschil tussen jongens en meisjes ook, zeg maar, is het overal ter wereld? Nee, nee, dat is heel sociaal-cultureel bepaald. Ja, Want ik zei straks dat uh, jongens in Nederland net iets beter zijn in uh, rekenen en wiskunde. Maar dat is een minderheidsgroep binnen de OESO-landen. We hebben meer landen waar meisjes beter zijn in rekenen. Dus dat, is ook, denk, dat zit niet in dus, dus de hersenen, maar dat zit in hoe worden precies, ze aangehoudt. Precies. Eigenlijk moet je meer iets aan de sociaal-culturele uh, achtergrond ja, doen... Ja. dan aan de seksuele Ja. ja vind ik. Dat we ze anders moeten benaderen. Dus dat je... Uh, nou ja, wat jij zei... Jongens zijn vaak luier, hè? Ja. En dat, dat maar hoe, wordt... hoe, hoe hou je daar dan rekening mee? Je kunt moeilijk zeggen van, nou ja, als je uit die buurt komt... ga je in een aparte klas zitten of zo. Ik bedoel... Ja, nee, maar de... Uh, zeg maar, je moet heel goed als leraar... Ja. kijken van, wat heeft een kind nodig... om aan het werk te gaan, hè? Om enthousiast te worden en om... Uh, gemotiveerd te zijn om te leren... wat wij belangrijk vinden dat ze leren. En uh, jongens... Moet je soms misschien wat anders aanpakken. Dat hangt overigens heel erg van de jongen af. Want jongens onderling verschillen. Het zijn ontzettend ijverige jongens. Je moet en, dus toch uh, naar het individu luie kijken. Luie meisjes. Hè? Want die, ja. uh, en je moet gewoon naar het individu kijken. Zo'n meisje ja. dat niet... Nou is het gekke dat er is, er is onderzoek gedaan hiernaar, Zoals u zelf zegt. Hè? Wat, wat, wat ook, uh, waaruit blijkt wat u vertelt. In opdracht van de minister. En toch gaat ze onderzoek of het nut heeft om ze appartiest te geven. Ja, maar de minister wil ook uh, vaak van dat gezeur af. Hè. Die denkt er is maatschappelijke onrust. Ze wil haar christelijke achterban wil, ja, tevreden stellen. want het stellen. Is, de, is inmiddels drie keer door het ITS onderzocht... van hoe zit dat nu met ja. de achterstand van de jongens. En dat is eigenlijk steeds weer omdat de samenleving wordt onrustig... en zegt van het gaat helemaal fout met die jongens. Maar dan kan ze toch dus, zeggen, nou we hebben het onderzocht en het maakt niet uit. Ja, maar de, nou ja, de, de, bijvoorbeeld dat jongens en meisjes niet voor elkaar onderdoen... dat staat in een rapport, maar dat haalt dan toch minder de pers... dan hmm. iemand die roept van het ja. gaat slecht met de jongens. En ze heeft het in de la licht, dus we moeten het er weer eens uitgaan. Ja, ze moet het, uh, we, we, gaan, we gaan, als u, als u uh, wel het antwoord heeft op de vraag... Hè, wat, wat nou cruciaal is in dat verschil, nodigen we u graag nog een keer opnieuw uit. Gerda Geerling, ja. lector Seks aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. U blijft nog even zitten, want zo direct gaan we met Ruben doorpraten... over de film Super. Maar eerst muziek. Was dan niet ...je mooie mond op slot... ...had dan wijze leuk en mysterieus gezwegen... ...of deed dan tenminste alsof... ...want... Van En op gitaar René van Milo. Ik kan me niet voorstellen dat hij niet meteen gekomen is... nadat hij deze oproep gehoord heeft. Nu heb ik je nodig. Wil je meer horen van René van Bavel? dan moet je antwoord geven op de vraag... waar zij speelde op 29 en 30 april samen met Telau. Weet je dat? Mail het dan naar vrijdagmiddaglive@avro.nl. De eerste twee die het goede antwoord mailen winnen de cd. René van Bavel. De cultuurgast... Zanger en pianist Ruben Heijn. Welkom. Yeah. We hebben je alles uh, mogen ontvangen, maar met band was ja. je hier... nadat je debuut-cd Loose Fit uitkwam. Die overigens nog steeds, geloof ik, heel goed loopt. Uh, ja, het gaat heel goed. Althans, ja. er wordt heel lovend over geschreven en gepraat. Gelukkig. Ja. gelukkig. Uh, nu dus hier als gastrecensent. Uh, ook nog aan tafel Gerda Geerding. Wordt er eigenlijk in het onderwijs voldoende aandacht besteed... Uh, vindt u aan kunst ah, en cultuur? En cultuur. Ja? Uh, nou, nooit voldoende, maar de, dat is sowieso nooit moeilijk. Voldoende, want er ja. moet in het onderwijs heel veel. En uh, uh, nu krijgen we heel veel... Veel aandacht weer voor rekenen en talen. Dus ja. iedereen zegt van dat is ja, belangrijk. En, nou Nee, ja, dat gaat natuurlijk altijd een kosten. Wat ik jammer vind is dat ze... Uh, te vaak wordt gedaan alsof cultuur weer niks met rekenen en taal heeft te maken. Ik denk, je kunt dingen veel meer combineren. En dan heb je is van, dat zo? Want wat, wat is het nut van... Nou ja, uh, Ruben die, uh, die weet dat bij muziek maken komt heel veel rekenwerk. Hè? Of er uh, ja, komt taal de bij. Zo, jij schrijft ja. je eigen liedjes. Nou, daar moet je uh, heel goed in het zijn. Het ene helpt het andere. En, uh, <laughs> ja. Dus ik denk... Uh, ja, ik had vroeger nog muziekles. op school. Ik moet wel zeggen dat ik ontzettend slecht in wiskunde was. Dat, dat, wel. dat, dat wel. Maar je kan maar... wel noten lezen. Dus wat dat betreft was ik meer een meisje dan een jongen, geloof ik, als ik zo net het gesprek... Eh, Terwijl je er nou toch tamelijk jongens achteruit ja, zien? Ja, ik heb een <laughs> ja. baard laten staan en zo. Ja. Ja. Je, hebt, uh, je bent voor ons naar Sinéad O'Connor geweest. Sinéad ja. in, uh, in Amsterdam, in Paradiso. Ja. Laten we daar maar even mee beginnen. Ja. Kende jullie er? Ja, nou ja, ik ken haar denk ik zoals de meeste mensen in Nederland haar kennen van uh, uh, toen ze in 19... Van het volgende. Laten we, laten ja, we, laten we even, even een klein stukje luisteren. Kom maar. Hours days, you love away. Ja, dat duurt nog een tijdje denk ja. ik vo voordat ze gaat zingen... Nothing compares to you, want zo heet het. <laughs> <Precies>. <laughs> en, uh, daar ken je da Daar ervan. ken ik er eigenlijk ja. van. En verder heb ik er niet heel goed gevolgd. Dus ik ben er eigenlijk een beetje blanker naartoe gegaan. Ik, was, ik vond dit wel een heel, altijd een heel goed liedje. Uh, overigens een liedje van Prince, moet er wel bij gezegd worden. Ja. Uh, uh, maar... en, en viel het dan mee of viel het tegen? Nou... Het viel eigenlijk een beetje tegen, vond ik. Uh, uh, ze speelde natuurlijk haar, uh, haar grote hit. En ze speelde ook nieuwe stukken van haar nieuwe plaat Home, heet die geloof ik. En ook wat oude stukken die ik allemaal niet per se kende. Sommige kwamen wel bekend voor, maar... Uh, uh, ik ken die cd's niet zo heel goed. Mm -hmm. Maar wat viel er tegen dan? Nou, ik, het, was, uh, uh, uh, het was een uitverkocht paradiso. Dus ze heeft een hele grote trouwe fanbasis. En die waren ook allemaal heel enthousiast. Maar er waren een aantal dingen die me opvielen. Bijvoorbeeld dat heel veel van die liedjes... Uh, een beetje statisch bleven. Dat kwam ook een beetje, denk ik, door de bezetting waar ze speelden. Dus ze speelden zelf gitaar en zong. En ze wisselden af tussen akoestisch en elektrisch gitaar. En dan was er nog iemand op een akoestisch gitaar. En iemand op een piano of uh, accordeon. moet ja. heel het moet heel leuk kunnen zijn. Uh, maar het is heel iers. En ze komt ook op Ierland. Uh, en uh, dat is veel uh, kroegmuziek. En daar had ik van. Je wil er ook van, daar had het beter gepast. Maar het is ook uh, die bezetting zorgt er ook een beetje voor dat het een beetje uh, statisch blijft. In zoverre kan zeg, maar kan. Je kan niet zoveel kant op. Je hebt, dynamisch heb, heb je niet zoveel verschillen, zeg maar. Dus je kan je kan wel. Saai. Het werd een beetje saai op een het een beetje, Het hoge woord is eruit. Het, werd het een een concept. Ja, Ik vind het heel moeilijk om iemand dan, die er wel alles staat, zijn hele hebben en hou op het podium staan te doen. Om dan. Want dat deed ze wel. Ze had de inzet daar wat om. Nou, ook daarin. Oh, <laughs> ik denk, nou, nou nog een boost Bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> nou, ze was heel grappig. Ze was, oh. ze was heel grappig. Nee, en ze zingt heel goed. Het is allemaal oh. heel goed, maar het is gewoon een maar beetje veel van hetzelfde op een gegeven moment. Ja. En het was op een gegeven moment ook een beetje pijnlijk dat ze de eigen liedjes niet meer wist. Dus ze ging <laughs> toegrift toe, toe zingen en toen zei ze. Oh ja, ja, wat was het akkoord nou ook? Oh ja, g. En dan gingen ze verder en dan zongen oh, okay. het publiek zo'n zong de tekst verder en dat was een beetje. Jij het had ook wel iets, het had wel iets charmants. Het wel iets charmants, maar ik vond het ook een beetje pijnlijk. We gaan het hebben over de film, science fiction film, Super 8. Ja. Uh, hou je daar wel van? Wat science fiction? <laughs> uh, ik ben niet een. Uh, het is niet dat ik er niet van houd, het is ook niet dat ik er heel erg van houd. Dus je bent er open naar gegaan. Ik sta overal open voor. <laughs> en... Ik heb me bescheurd. Oh. Ik vond het hilarisch. Ik weet niet of dat de bedoeling is, want het moet toch een nou, beetje eng zijn? Ik, ik ook, denk he? eigenlijk dat de, de mensen die de film gemaakt hebben... Dat ze, zich, uh, dat ze ontzettend veel lol hebben gehad in het maken van deze film. Want? Uh, nou, het is, het is een soort ode aan, aan, aan Steven Spielberg. Hij heeft het ook geproduceerd. Het is door een andere regisseur, ik weet even zijn naam niet meer, uh, geregisseerd. Ja, die, die, die, die is... Uh, ik zoek even zijn naam op, maar ik, ik zie hem nu ook even niet staan. Maar in ieder geval, die is een bewonderaar van Steven Spielberg. Precies. Want die, in zijn jeugd zag hij die films. Close Encounters of the Third Kind, E.T., e et cetera. E de hele Welschbank. Het ja. is dus ook alle uh, clichés, one-liners, dubbele moralen, uh, schrikmomenten. Alles komt van mij. Zit vanbij. daarin. Uh, actie. Uh, vuur, uh, knallen, uh, kleine jongetjes die de wereld redden. Het is een soort uh, jongensboek. En het was, het was zo over de top dat het heel erg leuk lang... werd. Dat het leuk werd. Ja, het, was een soort, het werd bijna kult. Als je nou zou moeten, uh, uh, iemand anders zou moeten aanraden... of naar CNR de Conor of naar de film te gaan, wat zou je zeggen? Meisjes ja. naar het ene <laughs> Meisjes thuis, de film? ja de zangeres. Maar de zangeres. Toch wel, dat is wel holbevestiging. Uh, nou, ik, ik ben wel een groot voorstander om het blijven gaan naar live muziek. Toch. Uh, dus uh, ga vooral naar live muziek, maar ga ook gewoon naar lekker naar Je blijft muzikant eet. natuurlijk. Ik dank je in ieder geval dat je hier een keer uh, gastrecent wilde ja, zijn. Leuk. Ik dank ook Gerda Geerdink. En we zullen haar wellicht in de toekomst nog een keer spreken. Zo direct gaan we praten over de vraag of het goed is om van listen te verklikken. Om daar geld voor te krijgen. En we gaan het hebben over Olleke Bolleke van dokter